O zwarte zigeuner, Ko speel mij iets voor. Toe speel mij het Lied dat ik het liefde hoor. O zwarte siegeun. wanneer je het goed besef, is een droom voorbij 秘密 Saskiaan Serge met Zomer in Zeeland en daarvoor Willy Alberti samen met Johnny Jordaan met O Zwarte Sigeunen. En de volgende artiest is geboren in Amsterdam. Op 26 december 1942 is een Nederlandse zanger en acteur. En zijn echte doorbraak kwam in 1970. Toen deed hij mee in de musical Salvezen en kwam hij in contact met Lennart En Nijg besloot een aantal nummers voor hem te schrijven en samen met Pauw de Groot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 MUZIEK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 Wil, wacht ik op jou tot april, want dan ben je weer bij mij en ging zomerliefde niet voorbij. Tot april, want dan ben je weer bij mij en ging zomerliefde niet voorbij.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 Met zomersproetjes. Ja, ja, ja, paras voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. Bij teken gewoon voor jou een troon Ja, ja, ja, paras voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. Betekenen voor jou een goden troon met sproetjes door de zomerson ben gespaard. Broertjes, ieders sproetje is een kuusje waard. Zo mijn sproeltjes, daar is een sterren in een zomernacht. Zo met sproeltjes, twee wangen als ze veel zo zacht. Voor mijn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 ja, ja, ja, paars voor prinsesjes, diamanten voor een kroon, betekenen voor jou een gouden troon. Sommers door de zomer zo'n weeg gespaard. Sommers ieders is een kusje waard. kusje waard. Verder in een zomernacht, zonder op twee wangen als je weer zo zacht. Als je die spruitjes ziet, hoor je een wiegelit. Maar kleine prinsjes en prinsesjes zijn er nu nie nog niet. Die komen later wel, als ik een weg bestel. Dan is het leven voor ons samen verder kinderspel. Die bloepjes in de knop, hebben een mooie pop. En let maar op, een sproot kop. Ja, ja, ja, paars voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. Betekenen gewoon, voor jou een goden troon. Ja, ja, ja, paars voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. Betekenen voor jou een goden troon. door de zomerzon mee ingespaard, spart zo me struchtjes die in zijn Het zo la, la, la, la, la, la. Nergens is het leven zo vaar De tijd van de leer dat zand voert het zandvoort, uit zandvoort.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 Mislo van de draaien en de limonade zee. Heel de dag is het dan feest, tot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 We should have a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 Je ogen en je lach hadden mij toen op die dag gevangen en meteen een hart aan jou verpakt.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 Ja, en dat waren de Hei. Hei Met de. Natuurlijk Zandvoort aan zee. En daar voor die met We Gaan naar Zandvoort. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort.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 Ik zeg nog een hele fijne week. En tot ziens. Grachten met bomen, verliefde die dromen. Een beeld dat verschijnt bij je te woord Amsterdam. De dam met zijn duiven, de haringers snuiven. De dagjes bent eetbraaf zijn uitsmijterhand. De kalverstraat lopen en ijsje gaan kopen. Een lied in de straat door een accordeon.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 Ik de het van nu of een heel andere refrein. Heel de dag reis een meisje bij mij. En ik loop voor de week in mijnzelfde zingen. Amsterdam zal je graag altijd zijn. Ik vergeet hier mijn zorgen, mijn verdriet en chagrijn. O, oh, mijn Amsterdam, vind je zo mijn vier. het woord klinkt voor mij als muziek.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 in de straat of het plein, speelt een topwit van nu, of een heel ander refrein. Heel de dag blijft een beetje bij, en ik loop voor ik de week in mezelf zingen. Amsterdam, zou ik graag altijd zijn, ik vergeet hier mijn zorgen, mijn verdriet en chagrijn. O, oh, maar Amsterdam, vind je zo mijn je vriend.